Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Limburg maakt de schade op na de watersnood van afgelopen week. Wat wij aan schade hebben, zit rond de 60.000, 70.000 euro. De schade in de provincie is enorm. Deze schade-expert heeft al wat ellende gezien, maar is hiervan erg onder de indruk. Mensen die... Uh... Gewoon echt in een paar minuten tijd hun uh, hele inboedel uh, door, de, door de woning uh, hebben zien stromen. Dat kan variëren van fitnessapparatuur tot audioapparatuur, uh, tot rommel uh, en alles ertussenin. Inmiddels zakt het water op veel plekken weer, alleen in het noorden van Limburg zakt het water pas later vandaag. Het dodental van de overstromingen in België is gestegen naar 36. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen omdat meer dan 100 mensen nog vermis zijn. De vrachtwagenchauffeur die eerder deze maand een motoragent doodreed, stond op de radar bij de politie. Maar agenten moesten hem maar niet aanhouden, dat zegt een collega van de motoragent. Bij de politie is het gewoon bekend dat de chauffeur waar het over gaat, gewoon levensgevaarlijk was. En omdat hij levensgevaarlijk was, wisten wij dat wij er gewoon met de motor niet voor moesten gaan. Dus dat werd ook door de leiding gezegd. Je moet hem niet controleren, tenzij. De vrachtwagenchauffeur zit vast. Hij wordt ervan verdacht dat hij de agent expres doodreed. En om helemaal in de sfeer van de Olympische Spelen te komen, moet je gewoon op het strand van Scheveningen wezen. Ze zijn daar druk bezig om de boel in elkaar te timmeren, om klaar te zijn voor het grootste sportevenement ter wereld in Tokio. Hier bij het Timono Olympic Festival gaat het om sport kijken. We gaan al onze Nederlandse toppers die in Tokio bezig zijn, zullen we hier live kunnen bekijken op mooie beeldschermen. Maar vervolgens kan je ook naar de sport die je hebt gezien toegaan en het ervaren. En dat, dat, die combinatie, dat is nou heel erg uniek en daar kunnen mooie dingen uit voortkomen. Bezoekers kunnen dus even handboogschieten, judo uitproberen of een potje beachvolleybal spelen. Zeilen kan ook, de organisatoren hebben daarvoor een groot meer gegraven. Het weer dan nog, zon en wolken wisselen elkaar af, later in de middag klaart het overal op en het wordt tussen de 19 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANBB.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 Ja, nee hoor, het gaat helemaal goed. Het gaat, het gaat helemaal goed. goed. <laughs> oké, okay. nou dan eerst wat we willen weten, natuurlijk, heeft hij gewonnen, of was het gewoon even een oefening, uh, een balkje? Als ik het heel eerlijk ben, zijn we gestopt bij 5-5. Ah, oké. Okay. Dus, dus een heel eerlijk, leuk spelletje. Ja, niemand geworden, niemand verloren. Nou, dat klinkt in ieder geval als een uh, goed begin van de zaterdag. Ja. Um, ja, en we willen natuurlijk graag weten, in het kader van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 Ja. Dus, de, de... Nee, en het en werkt dus ook als je gewoon met elkaar in gesprek bent want dan kom je tot, uh, tot iets gemeenschappers, dus dat is ook dus uh, die idee van over zit. we zijn niet tegenover elkaar, maar we zijn met elkaar bezig met de Zandvoortse economie Oké, okay. en dan heb ik meteen een andere vraag. Zitten de vastgoed uh, uh, Oh, sorry. Ja, ja ja, ja, <coughs> ja, ja, zie je Ik wist dat ik er een ging vergeten. Ja, de vereniging van Eigenaren van het vastgoed zit ook in onze club. Ah, oké. Okay. Ja. Well, ik, ik, ik hoor natuurlijk wel eens wat, uh, wat gemopper van mensen over de huur. Maar ik hoor ook eigenlijk heel veel positieve geluiden van uh, mensen die zeggen nou, uh, de veel eigenaren zijn toch wel bereid om uh, ja. samen ja. door te praten.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 Ja. Maar goed, in Zandvoort, als het, het zo'n zo mooie zomer blijft, dan moet het toch redelijk gaan. Behalve natuurlijk de nachthorenka, die heeft het uh, natuurlijk ja. wel slecht. Ja, ja, die hebben natuurlijk aan kleinere zaken vaak. Uh, kunnen anderhalve meter ja. moeilijk handhaven. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat is echt gewoon een, een dilemma. Ja, dat is ook uh, echt uh, lastig. Ja, ja, zo... nou, ja goed. Ik vind, dat, ik vind dat wel een hele moeilijke discussie. Want kijk maar wat er is dus toen het weer vrijgelaten werd. Hoe, het, hoe snel het misgaat.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 Ja, maar... ja, daarom dus dat is wel... het is en, en, en je snapt het zo, je snapt het zo De ondernemer wil het, de bezoeker wil het, iedereen wil het. Ja. Maar goed, laten we hopen dat uh, nou, we een beetje verstand bij hebben en dat we toch nog een goede zomer gaan maken in Zandvoort. Ja, maar we, we zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk. Nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee, zeker niet. We, we hebben natuurlijk ook nog allerlei dingen op het gebied van uh, bedrijventerreinen die ontwikkeld worden in Zandvoort. Ja, uh, ja. En, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk dat daar nou wat gebeurt. Werkgelegenheid ja, nee,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 Dat zijn van die gesprekken die we voeren. Maar het is wel moeilijk, want het gaat al een stuk toe, maar ja, soms, ja Soms moet je keuzes maken. Nu gaat het door de bewoonde uh, ja, over een hele. Uh, eigenlijk de wegen die daar niet voor zijn uh, gemaakt. Ja. Ja, maar, ja, misschien moet je ook kiezen voor soms bedrijfsvoering die niet te veel transport met zich meebrengt. Dat Natuurlijk, oh, hm. maar het is altijd, als je een bedrijf ontwikkelt zal er altijd wat komen. Ja, natuurlijk. Dat is dan, uh... kijk, de, kijk, ook, ook de ZZP'ers zijn ook wat ideeën, dat we zeggen, nou we moeten kijken in lege gebouwen, dat wat meer ZZP plekken kunnen komen, op het strand zou het ook wat meer kunnen. Dus dat is oké, okay, maar dat is, ja, dat is niet de grote, grote groep natuurlijk.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 Nou, ik vind het wel een goed idee om er wat meer plekken voor zzp'ers te hebben. Misschien dat de mensen uit andere omgevingen dan ook gewoon alleen maar vanwege de inspirerende omgeving in Zandvoort... Uh, ja, dat kan. En, en dan met name buiten seizoen ook vol de strand Ja, in het seizoen is het druk genoeg. Maar de buiten zou het best interessant kunnen zijn. Dus het. Zo, zo zit er wel te denken aan de verbreding van de economie. En dat doet allemaal toch mee die OBZ?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 Maar goed, dat is wel een uh, hele heikel onderwerp Is antwoord. <grijg> nou, dat ga ik dat bewaren voor een andere uitzending. Ja, dat is wel anders. Nee, maar je ziet het toch wel eens. Uh, kijk, op een gegeven moment moet je toch binnen de bestaande uh, contouren heet, dat moet je een plek gaan zoeken. Ja. Ja, en dan kom je ook wel eens op een aantal dingen en denk je, nou, dit ziet er niet helemaal meer uit. Laat ik daar iets nieuws uh, neerzetten. Ik ben het daar helemaal mee eens. De ondanks mijn katholieke achtergrond heb ik niet zoveel met heilige huisjes. Dus ik uh, vind dat we dat vooral moeten doen. <grijg>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 Nou, bedankt voor deze wijze woorden. Uh, Oké. Okay. En heel veel succes uh, met het tennissen ja. en een mooi weekend. Excelente, tot ziens. Ja.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 Um, en deze rijdt ook uh, uh, mee met de Formule 1 uh, in zijn antwoord. Kijk, het is gewoon een. Um, echt als een er onveilige car. situaties ontstaan, natuurlijk. Ja. Sorry, wat, wat zei je dus hoor? Het is dus een echte safety car deze. MC Precies! Met, uh, AMG. Dus niet een auto die er voor de show staat, maar die gewoon echt mee rijdt in de Formule 1. Precies. Ja. ja.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 Oké, okay, haalt u nog één keer het e-mailadres rustig, zodat de luisteraars die onverwacht dit krijgen, even een pen en papier kunnen pakken ondertussen. Dat hebben ze nu vast gedaan. En dan nog één keer het e-mailadres. Ja, dat is de L van Linda.oudendijkplus.zandvoort.nl. Dus L.oudendijkplus.zandvoort.nl Nou, dat moet in ieder geval lukken om daar wat te gaan reserveren.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 Um, ja, als, u een, als u een tafel zoekt voor in uw uh, uh, café of restaurant, dan is die ook beschikbaar. Ja, nou, voor op zolder. Hè? Wie weet. Als in je de studio. De hebt. Ja, vind ik wel spannend. Uh, en, en er is natuurlijk ook, uh, als het goed is, een biljartgroep. Is die alweer gestart in de Flemmingstraat? Want daar is ook een biljartgroep.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 Nou, vertel eens, Lester, want uh, die cards, die gaan best wel hard, lijkt mij. Uh, ja. En jij hebt wel niet eens uh, je brommerijbewijs. Nee, nee. nee ik bedoel die, de, uh, uh, mijn card die gaat ongeveer uh, ja, rond de 120 op de rechte ende. Het en, uh, uh, is een skelter die 120 rijdt? Um, ja, klopt. Wow. Oké, okay, vertel nee, verder. De. Ja, en uh, ook de gemiddelde snelheid ligt natuurlijk best wel hoog. Omdat het zijn natuurlijk best wel compacte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 Ja, Daar vertelde ik net dat dat ja. een, een doelen zijn. En op een lange termijn moeten we, even, ja, moeten we eigenlijk gewoon kijken hoe het allemaal loopt. Het is natuurlijk best wel duur als je echt steeds verder wilt komen. natuurlijk. Dus uh, als je zou uh, Formule 4 willen gaan rijden, wat een paar van de senioren hebben gedaan, uh, dan ben je gewoon echt heel veel uh, uh, geld uh, daaraan kwijt. Dus dat is gewoon, ja, voor ons, wij, wij rijden eigenlijk met een wat kleiner budget. Dus dat is eigenlijk niet te doen.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 Wauw, dat is fantastisch. En je wordt natuurlijk ook steeds bekender, willen alle mensen met je op de foto. Uh... Dat nog niet. Ik krijg wel steeds uh, de superleuke reacties van mensen over, over stukjes in de krant en zo. En uh, interviewtjes. Dus dat was super leuk. Uh, om dat te horen natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Ik uh, hoop dat je echt uh, uh, hier nog heel lang, uh, nou, heel lang uh, dat je er flink mee doorgaat. En dat je ja. straks uh, gewoon meer sponsors krijgt. Om, uh,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 Ja, en je, het Zandvoortse bedrijfsleven moet er gewoon de handen één staan. We hadden net de voorzitter van de Zandvoortse ondernemersvereniging aan de telefoon. Dus ik, volgens mij okay. moeten wij gewoon zorgen dat we Zandvoort uh, op de kaart gaan zetten op deze manier. Ja, ja dat zou superleuk zijn, ja. Ja, en dan mag je... Uh, dit is natuurlijk geen echte baan, maar ben je wel eens met, je, met een kaart over het circuit gereden? Uh, nee, dat niet. Dat is natuurlijk een uh, grote baan en dat is voor die... Uh... ...voor Die kartmotor, die uh, hele heel hoog toe je dat uh, niet te doen, uh, dat is een beetje te natuurlijk. lang. Dan, uh, ja, ja, klopt, te lang inderdaad. Dat is niet goed voor die motorblokjes. Oké, okay. ja, ja. Af en toe, ik, ik kijk nu op jouw website en ik zie jou zitten en ik denk, nou, uh, dat ziet er toch echt niet uit als een veredelde skelter. Dit is gewoon een, een mini race auto. Ja, ja, klopt, ja. Het is natuurlijk heel erg ver ontwikkeld die cars, dus uh, het zijn echt, uh, ja, eigenlijk gewoon uh, kleine race auto's, inderdaad. Dus, uh, ja. En nou, ik... ja, Max, uh, uh, Piem Groof, onze technicus, die, die uh, zegt, uh, Max is toch ook zo uh, begonnen met kaarten. Ja, ja, klopt, ja. ja. ja. Die uh, is inderdaad in de kartsport uh, begonnen. En dan, uh, ja, inderdaad, uh, ja, wat kleinere kampioenschappen is weer uh, begonnen. Europees Europese is je uh, dan uh, gaan rijden en uiteindelijk WK. En vanuit WK zie je, uh, volgens mij, de moeite is meteen in één keer gaan of zo. Dat weet ik niet precies. Maar die is inderdaad in de kartsport begonnen, ja.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 Uh, ja, die kunnen, uh, die, die, uh, die kunnen op mijn uh, website zetten. Of ze kunnen mij uh, uh, via Instagram uh, benaderen. Ja. Lester Ellenkamp. Dus uh, ja. Oké, okay. en jouw website is? Uh, mijn website is uh, lesterkarting.nl Lesterkarting.nl Ja. ja. En de Instagram is uh, lesterellenkamp. Uh, Lester Ellenkamp gewoon, ja. Oké. Okay. heb je ook toevallig een Facebookpagina? Uh, nee, dat niet. je kunt nee. het ook eventueel... Uh,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 Line. Is this the low or is this the higher, high, higher, high, higher, high, higher. high? Just let it go, enjoy the ride. Without the low, there ain't no high, high. high. I found a ghost in the city lights, where all my wrongs have turned to right. From the ground up we will rise I tip my head to the highest tide. High. Every day is a compromise If this is low, I'm looking for high You get it right, cause way up in the sky, there's no such thing as blind, so tell me is this low, or is this high, high, high, high, high.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 De interviews zijn ook per stuk terug te luisteren... via www.zfmzandvoort.nl interviews De techniek was aan handen van Pim Groof... de jingles en muziek, koordraaien en Jelmer Kuiper. De redacties was altijd Gert van Kuik. En de presentatie was door mij, Roy Heel veel succes.